8 uur. Freddy van Tijn met het nos journaal Het hoofd van het staatsoliebedrijf van Libië heeft het regime van kolonel Gaddafi de rug toegekeerd. Op een persconferentie in Rome noemde Shokri Ghanem het geweld dat Gaddafi dagelijks tegen de opstandelingen gebruikt ondraaglijk. Volgens de oliebasis is de olieproductie in Libië door de internationale sancties vrijwel volledig stil komen te liggen. Twee weken geleden zeiden de opstandelingen al dat KNM was overgelopen en naar Europa onderweg was. Het bewind in Tripoli zei toen dat hij naar Tunesië was gegaan voor zaken. Waar de Libiër de afgelopen weken verbleef is onduidelijk. De toeslag op de kinderopvang wordt niet beperkt tot een maximum van vijf euro per uur. In plaats daarvan verhoogt het kabinet de eigen inkomensafhankelijke bijdrage van ouders aan de kinderopvang. Minister Kamp van Sociale Zaken kiest voor deze oplossing om gezinnen met de laagste inkomens zoveel mogelijk te ontzien. Vanaf volgend jaar gaan alle ouders die gebruik maken van kinderopvang meer betalen. Voor lagere inkomens komt het neer op een paar tientjes per maand meer. Hogere inkomens gaan uiteindelijk enkele honderden euro's meer betalen. Verder moeten de inkomens boven de 130.000 euro de kinderopvang waarschijnlijk volledig zelf gaan betalen. Sepp Blatter is zoals verwacht op het congres van de FIFA... herkozen tot voorzitter van de Wereldvoetbalbond. Blatter had geen tegenkandidaten. De enige andere kandidaat, Mohammed bin Hammam, uit Qatar... had zich teruggetrokken. Dat deed hij na beschuldigingen van corruptie. De Engelse en Schotse voetbalbonden deden gisteren een oproep... om de verkiezing uit te stellen... vanwege de verhalen over fraude en omkoping. Maar een meerderheid van de bonden stemde daartegen... Blatter is al sinds 1998 voorzitter van de Wereldvoetbalbond. Het weer. Vanavond blijft het helder. Na zonsondergang koelt het snel af tot gemiddeld een graad of 5, 6. Hier en daar kan mist ontstaan. Morgen zonnig en droog en temperaturen tussen 20 en 23 graden. Alleen op de Wadden blijft het wat frisser. Dit was het NOS Journaal. ABB Verkeersinformatie. De meeste hemelvaartfiles beginnen nu eindelijk op te lossen. Het zijn er nog 13, maar ze zijn vaak niet langer meer dan 2 à 3 kilometer. Een paar uitzonderingen. De A13, Den Haag-Rotterdam, staat nog helemaal vol. Tussen het Prins Klausplein en het Kleinpolderplein, 13 kilometer. Dat heeft te maken met een ongeluk op de andere rijbaan, maar daar is de weg weer vrij... En dat betekent ook dat de file op de A20 nu wat korter wordt. Vanuit Gouda naar Rotterdam Centrum. Er zaten nog 4 kilometer. De A50 Arnhem-Os tussen Heteren en knaalpunt het Ewijk ten slotte 6 kilometer. Een razende zoektocht naar zijn zoon. Een spannende race tegen de klok. Hypnose. De bloedstollende misdaadverloor van Lars Kepler. Nu 5,95. Alleen in de Libris-boekhandel. Libris. Boeken. Heel veel boeken. Als directeur vind ik het belangrijk om verantwoord te ondernemen. Dus ik schrok wel even toen ik in de kantine van mijn eigen bedrijf... goedkoop vlees aantrof van dieren uit de veeindustrie. Kiloknallers in mijn kantine. Wat een blamage. Directeuren van Nederland wordt wakker. Doe de kantinecheck op wakkerdier.nl. Hypnose van Lars Keppler. Nu 5,95. Alleen in de Libris Boekhandel. Dit is Radio 1. Twee dingen, zei je op de NL altijd? Uh, nou, er zijn twee dingen. Max. Maar dat betekent uh, nog steeds dat twee dingen gebeuren. Chupin. Twee dingen. Dan kom je tot twee dingen. Twee dingen. Margriet Rijntjes. Een heel goede avond. Aanstaande vrijdag wordt Radko Mladic voorgeleid bij het Joegoslavië-Tribunaal in Den Haag. Deze uitzending ga ik praten met een man die de afgelopen jaren... onder andere Milosovic en Tadic bij datzelfde hof heeft bijgestaan. Te gast de advocaat Misha Vladimirov. Goedenavond. Goedenavond. Ja, ik ga met u praten over dit proces en uw drijfveren... om advocaat te worden van grote schurken. Want zo kunnen we ze toch wel noemen. Um, zullen we eens even luisteren naar de aankomst... van de Bosnisch-Servische legerleider Mladic gisteravond in Den Haag. Ja. ja, een heli die vliegt nu over het complex. Maar dat moeten we nog steeds uh, zien... in het volle besef dat we niet zeker weten... of Mladic daarin zit. En inderdaad, de hele land... precies achter de boom... die daar uh, staat. Het zicht wordt daardoor ontnomen. En dat doet dan toch inmiddels wel... het vermoeden reizen dat... Uh, dat Mladic in die ene heli zit... die zo even op de binnenplaats is geland... En inderdaad, hij zat erin. Uh, meneer Vladimir, u heeft uh, gewerkt voor dat Joegoslavië-tribunaal als advocaat. U heeft uh, Milosevic en Tadic bijgestaan. Als het een mogelijkheid zou zijn, zou u Mladic jullie bijstaan? Nee, dat zou ik niet uh, doen. Ik uh, <coughs> ben inmiddels bijna 67. En ik ben nu aan het afbouwen. En als je aan zo'n proces begint, dan denk je dat je er nog in ieder geval twee jaar minstens aan vast zit zou ik 69 zijn, en dan krijg je nog wellicht appel. Um, dat gaat mijn horizon op dit moment te boven. Bovendien, het is een enorme fysieke inspanning... afzien van de geestelijke inspanning... omdat je echt gewoon heel hard moet werken. Er werkt niets niet vies van. Maar als je dat uh, 40 jaar lang hebt gedaan... dan moet er een moment komen dat je zegt... en nu doe ik wat rustiger aan. Maar is het onder juristen toch een soort, hoe cru ook, waar het over gaat? Is het door het crème de la crème eigenlijk? Er zullen vele advocaten zijn die het dolgraag zouden doen. Um, u ook toch, in de tijd? Het klinkt blasé, maar ik, ik heb het allemaal al gedaan. Dus, You've been Binder. Um, ja, het hoeft er niet bij. Nee, Maar in de tijd was het, toen u bijvoorbeeld Milosevic dan bijstond, crème de la crème? Ja, technisch heb ik Milosevic niet bijgestaan. Nee, maar dat, was vriend dat, van het hof, ja, daar precies. komen we zo nog over. Ja, Hij wilde namelijk geen advocaten. Maar als ik terugga naar 1995, toen was ik uh, 50. En mm -hmm. toen kwam de zaak Tadic. Toen vroeg de gevier mij uh, of ik geïnteresseerd zou zijn om uh, hem bij te staan. Dat had ervoor maar het doet er even op dit moment niet toe. En um, ik vroeg: haar, Nou, hoe lang zou dat duren? Hij zei: Nou, vier weken, zes weken, zoiets. Toen sprak ik dat met mijn toenmalige kantoorgenoten. En daar had ik wel zin in. Wat bewoog mij toen? Wat mij toen bewoog was: uh, Dit is nou iets waar je helemaal niks van af weet. Dat is reuze spannend om dat nu wel te leren, iets nieuws. Het pakt mij aan dat je een deel uitmaakt van de geschiedenis... Er op dat moment bezig was te vertrekken. Na Nuremberg was er nooit meer iets gebeurd. Dit was de eerste keer weer dat er zo'n berechting plaatsvond. Uh, ijdelheid speelde ook een rol. En uh, in die tijd was ik ook hoogleraar in Utrecht. Uh, ik zag ook mogelijkheden om met studenten uh, er meer van te maken... dan misschien je in je eentje zou kunnen... Kortom, ik vond het een geweldige uitdaging. Een sprong in het diepe en in het onzekere. Want ik wist ook niet hoe het zou eindigen. Nee. En dat was eigenlijk de belangrijkste reden die mij motiveerde toen. En is het ook, want Tadic is in de tijd veroordeeld tot twintig jaar. Die ja. heeft u wel echt bijgestaan. Die wilde namelijk wel een advocaat. Ja. Um, is het zo dat dat soort mannen, Milosevic, nu Mladic, Tadic... dat dat ook iets fascinerends heeft? Dat dat dit soort mannen zijn... Het tadic was een ander mens. Er was er eentje uit de rij. Um, ik was op dat niet moment... Niet zo'n grote scheruk, bedoelt u? Nee, een kleine vis, zoals wij dat noemen. Maar mm -hmm. um, op dat moment had ik natuurlijk al heel veel jaar ervaring. Ik zat al 25 jaar in het vak. En, of misschien wel langer. En ik had al veel van dat soort types meegemaakt. Dus dat was niet zo vreselijk nieuw voor mij. Uh, ik had daarvoor... Ik heb een, een praktijk... In ieder geval die toen uitsluitend bestond uit het bedrijfsleven. Uh, misschien onder de ouderen herinnert men zich wel slavenbeursbank, Bank. Mm -hmm. Heb ik destijds gedaan. Dat waren ook het type mannen die macht hadden. Ja. Bij wie de streepjes op hun kleding niet horizontaal lopen, zoals bij Boris Boef, maar <laughs> verticaal. Een ander soort volk. Dat zijn mensen die je niks wijs moet maken... en die wellicht meer proberen jou te beïnvloeden dan andersom. Maar goed, die worden niet verdacht van genocide. Nee, maar dat werd Thadis toen ook niet. Dus in zoverre het was het mij geen nieuw gegeven. Het was niet iets uitzonderlijks de persoon. Het, het recht wel, de entourage ja, wel. Maar niet zozeer die mensen, die mannen. De man niet. Nee. En, dat, en dan groei je in die rol, want na het Thadisch er weer een andere zaak bij het Rwanda-tribunaal. Ene meneer, Moussema, die werd wel verdacht van genocide. Dat ging om 70.000 mensen. Dat was andere koek. En, um, en dan heb je de training van zo'n zaak, van Tadic, en wat er tussendoor nog allemaal gebeurd is. Waardoor je dat aan kunt. Als ik dat, die Moussema-zaak, die ik in 2000 begon. Als ik daarmee was begonnen 25 jaar daarvoor. Daar was helemaal niks van terechtgekomen. Ik zou dat niet aangekund hebben. Gewoon. Dat, was, dat, dat zou emotioneel te belastend. Het zou intellectueel ook te belastend zijn geweest. Maar te heftig omdat u dan weet waar iemand van verdacht wordt? Om zo tegenover zo iemand te het staan? Het is ook de druk. De hele wereld kijkt mee. Om even een klein inkijkje te geven, weer terug naar Tadic. Uh, in de eerste twee maanden ging het om de vraag... of dit tribunaal toen wel bevoegd was om Tadic te berechten. Die vraag had ik opgeworpen. En onder het recht van het tribunaal kan dan elke staat... lidstaat van de uh, VN of hoogleraar, waar ook de wereld, die kunnen een brief sturen, een amicus curiae letter... waarin zij uiteenzetten waarom het standpunt van de aanklager... of mijn standpunt onzin is. Mm -hmm. Dus ik kreeg vervolgens uh, een ordner met een brief. We staan daar 300 zoveel pagina's van de, de regering van de Verenigde Staten... die uiteenzetten waarom mijn standpunt onzin was. En zo stroomde het binnen. Kortom, je wist alles wat je deed. Iedereen keek mee. Elke letter moest je verantwoorden. Ja. En het waren niet de minste die kritiek hadden. Kortom, die druk, daar moet je tegen kunnen. En is het zo dat als er iemand, zoals waar u net over vertelt... Hè, over dat tribunaal, iemand die daarvan verdacht werd... als hij tegenover je, je zit ja. en je, die man geeft je een hand... Uh, ik snap ook wel dat een, een advocaat is nou eenmaal getraind. Die heeft meer van dit soort types gehad. Ja. Maar doet dat u nog iets? Nee, dat heb je eigenlijk al verdisconteerd, verwerkt. Op het moment dat je zo'n zaak aanneemt... dan heb je de man nog helemaal niet gezien. Je hoort waar het om gaat. En dan besluit je, doe het wel of je doet het niet. Ja. En als je zegt ja, dan heb je eigenlijk als waar voor jezelf die stap al ge genomen. En daarnaast is het invullen, invullen, invullen. En de laatste invulling is het ontmoeten van die man. Ja. En dan heeft die man eigenlijk al voor jou een dossiergezicht, een dossierimage? Uh, je laat niet toe dat je zware man bekijkt vanuit de ogen van een nieuwsgierige buitenstaander, of dat nou de man zijn die al die zetelduizend mensen heeft laten vermoorden. Zo kijk je niet. Eigenlijk naar, maakt u naar geen die contact. Je maakt niet echt contact van mens tot mens. Nee, maar vergelijk het met een verkeersongeluk. Uh, als er een verkeersongeluk plaatsvindt, een auto tegen een andere auto, mensen worden eruit geslingerd. Ernstige verwondingen en, enzovoort. De politie komt erbij. Die kijkt er toch anders naar. Die kijkt naar waar die auto staat en de strepen en de remsporen. En die, en die kijkt naar de gewonden. En die denkt in termen van moet ik een ambulance waarschuwen of niet. De bij omstanders, die kijken verschrikt, verschrikt, Die kijken weer op een andere manier. Er ja. komt een arts bij. Die interesseert niks hoe die auto's staan hoe de mensen erbij staan. Die kijkt alleen maar naar de vraag, is hier iets aan de hand? Waar moet ik ingrijpen? Zo kijkt iedereen naar zijn... Vanuit zijn, professionaliteit. vanuit zijn taak naar gebeurtenissen. Ja, vanuit zijn eigen discipline. Precies. Maar heeft u ook koetjes en kalfjes gesprekken met zo iemand? Goh, heeft u een beetje lekker geslapen? Hoe is het hier ja, in de gevangenis? Ja, dat, dat wel. Ja, dat doe je zeker ook om zo'n man ook op zijn gemak te stellen. Om een vertrouwensrelatie met zo'n man op te bouwen. Um, dat is functioneel. Ja, functioneel. Dus het, niet echt. Nee. Echt omdat u het wil weten eigenlijk. Nee, want ik kan er niks mee. Nee. Um, ja, um, nu is het de beurt aan Mladic. Ja. Um, die komt voor. Dat wil zeggen, um, aanstaande vrijdag uh, ja. krijgt hij een voorgeleiding. Um, en nog geen week geleden werd hij gearresteerd. Zullen we even luisteren? Ja. ja, dit is natuurlijk goed nieuws. Ik denk dat we hiermee zien dat je in de wereld niet wegkomt... met dit soort uh, vreselijke misdaden. Dat uiteindelijk mensen achtervolgd worden, vervolgd worden... en uiteindelijk ook worden gepakt en het recht zal zegenvieren. Inmiddels is het 15, 16 jaar later eh, dat deze vreselijke man... die deze oorlogsmisdaden heeft gepleegd, gepakt is. En dat heeft misschien wat te lang geduurd, maar het is in ieder geval wel gebeurd. Ja, en dat zijn onze premier Rutte. Die zegt het is een vreselijke man. Hij wordt verdacht of hij heeft vreselijke dingen gedaan. Uh, u bent natuurlijk een jurist. Ja. Uh, deze man is verdacht. Ja. Hij heeft nog niet, het is nog niet bewezen. Nee. Zou u zeggen over hem, ja, het is een oorlogsmisdadiger... Nee, ik, ik zou ook niet zeggen het recht moet tegenvieren. Ik zou zeggen het recht moet zijn loop hebben. Ik neem geen voorschot op de uitkomst. Ik heb privéopvattingen over de uitkomst. Maar ik heb dat niet in mijn functie als advocaat. En wat zijn die privéopvattingen dan? De privéopvattingen zijn dat het aannemelijk is dat hij dit allemaal gedaan heeft. En dat er een veroordeling in zit. En dat mm -hmm. is misschien maar goed ook. En dat geeft ook enorme voldoening aan de mensen die daar slachtoffer van zijn geworden... als dat zover komt. Dus ik hoop dat die uitkomst ook zal plaatsvinden. En vindt u het wel kunnen dat er al op die manier... hij is eigenlijk al veroordeeld? Het is menselijk. Um, het probleem bij dit soort... Uh, delicten van die omvang... en delicten die zoveel publiciteit krijgen... is dat de publieke opinie... daar kan je redelijk niet van verlangen... dat die abstraheren en relativerend denkt. Dus dat is ook helemaal niet dramatisch. Uh, zolang de mensen die oordelen over de zaak zelf, dat wel kunnen opbrengen. Dus ik verlang het wel van de rechters dat zij in staat zijn... om zich los te maken van dit soort begrijpelijke gevoelens... maar in hun rol blijven kijken naar de problemen die ze voorgelegd krijgen... en daar onbevangen, professioneel onbevangen, oordeel. Geven. En dat is wat ik verlang en meer niet. Uw collega, uw oud-collega, uw kantoorgenoot Ori, die is nu ja. uh, uh, rechter bij dat uh, Joegoslavië. Voorzitter van de Voor... Kamer die hem zal berechten. Precies, hij is een Nederlander. Ja. Uh, er zal gezegd worden door Mladic en, en zijn advocaat. Ja, dat kan dus niet, want Nederland is veel te veel gekleurd in dit hele verhaal. Ja, dat is een klinklare onzin. Um... Zou u ook zeggen, toch, als u zijn advocaat was? Nee, omdat ik vind dat je moet onzin scheiden van argumenten die ook al bij de misschien als andere partijen niet mee eens, maar die op het minst genomen hout kunnen snijden. Als men zegt: kijk, Ori heeft in andere zaken over dezelfde feiten al geoordeeld. en daardoor is hij bevooroordeeld. materieel, inhoudelijk. dan zou ik het begrijpen. Het, het is niet zo. Dus als dat verweer zou worden gevoerd, dan wordt het verworpen, naar ik aanneem. Maar als je zegt. De kleur, van mijn oog, de kleur van de ogen van de man staat mij niet aan... of de nationaliteit van de man staat mij niet aan... dan is dat niet een zinvol verweer. Dat is een vrijblijvende... Maar goed, er kan toch met enige uh, redelijkheid worden gezegd... dat iemand die komt uit het land... dat hier een trauma door hem heeft opgelopen. Waarom? Nee, is dat niet? Nee, ik, zou dat... niet in ik, ik heb toch ook geen uh, trauma van Sybereens opgelopen. U toch ook niet? Persoonlijk toch niet... We hebben allemaal begrip voor mensen die dat wel overkomen ja. is. Maar je kan als rechter echt wel abstraheren. En dat, dat moet je, anders word je ja. geen rechter. Nou is het zo dat uh, Mladic dus in Scheveningen zit. Daar zitten andere ja. mannen uit Bosnië. Ja. Uh, onder andere uh, Karachi's. Ja. Daar schijnt hij nu mee te schaken. Of tenminste, het kan. Het oude dat zou kunnen, ja. Ja. ja. ja, gebeuren dat soort dingen daar? Ja, het, een van de dingen die men in Nederland wel eens vergeten is dat... Uh, de VN die past de standaarden toe, zoals die internationaal in beschaafde landen gelden. En Wat menig Nederlander niet graag hoort, maar wat wel de realiteit is... dat wij hier in Nederland een, uh, een opmerkelijk preventief hechtenisbeleid hebben. Wij zijn erg makkelijk in dat mensen preventief hechten... vastzetten mm -hmm. tijdens of een afwachting of de berechting... en ze te behandelen alsof ze veroordeeld zijn... door ze aan alle mogelijke beperkingen te onderwerpen... Dat gebeurt buiten Nederland niet of nauwelijks. En het is logisch dat de VN niet de lage Nederlandse standaard volgt... maar de wat hogere standaard die gemiddeld in andere landen geldt. En in dat licht geldt er maar één regel. En dat is, je moet de mensen deteneren zodat ze beschikbaar blijven voor de berechting. Ja, totdat dus bewezen is dat het inderdaad en waar is. aan geen andere beperking onderhevig stellen. Want op zichzelf is niet vastgesteld dat ze het gedaan hebben. Nee. Um, dat was natuurlijk daar ook in die gevangenis, mag je toch aannemen, groot nieuws dat hij uh, opgepakt was. Ja, um, heeft u zich afgevraagd hoe die, hoe die mannen daar gereageerd hebben op dit nieuws? Uh, nou, ik denk dat velen uh, vele daar Kijk, er zitten er drie uit Congo, uit, uh, die niet voor het Joegoslavië-tribunaal uh, terecht staan, maar voor het uh, permanente strafhof. Er zit er eentje uit uh, Liberia, de Charles Taylor, die terecht staat voor het Sierra Leone-tribunaal, maar ondergebracht is hier in dit. In, diezelfde, in het Zuidelijke Huis van van de VVN. Maar ook Arratschit zitten, en hè? De, en de rest van de de voormalige daarvan zal het, het merendeel geen bijzondere ideeën hebben over de vraag, nou, eindelijk uh, Mladic gepakt of, of niet. Ik kan me voorstellen dat de Serven die daar vastzitten daar wel ideeën over hebben. En dat in het bijzonder van de Serven, Kershit iets er bijzondere ideeën over. Hebben. Ja, en wat, wat denkt u dan dat hij denkt als, het, als u zegt bijzondere ideeën? Ik denk dat hij heel erg nieuwsgierig is... naar hoe het uh, naar het is gegaan in die periode... dat hij voor, voor het vluchten is geweest. En hoe dat verlopen is. en Toch hoe, ook zo van, nou, en jij, komt, ook, ja. jij ook eindelijk. Ja, nou, hoe het komt dat hij nu aangehouden is. En wat ga jij nu doen? Ja. Nou is het zo dat ik in de krant las... en daar weet u alles van. Want u kwam daar, hè, ja. in dat hof. Dat um, de strijd in Bosnië... en daar in, dat hele, in die hele regio... de Kroaten, de Servië de Bosniërs... dat die daar in die gevangenis in harmonie samenleven. Ja, dat verbaast me niks. Uh, we willen nog wel eens vergeten dat natuurlijk... Uh, vanaf ongeveer de jaren zestig in het voormalig Joegoslaafje, we net zo broedelijk naast elkaar woonde... als uh, nu in het Huis van Warhing zelf. En pas eigenlijk uh, in de jaren negentig is het fout gegaan. Dus men kent elkaar wel als buurman en bij wijze van uh, spreek. Alleen door haatzaaien is het fout gegaan. En ja, als het op grote schaal door nationalistische tendensen... een volkswoede wordt, dan loopt het schillend uit de hand Ja, maar en... heeft u dat ook gemerkt inderdaad? Dat daar eigenlijk een gemoedelijker, veel gemoedelijker sfeer ja. hangt? Ja, en dat is ook begrijpelijk. Want mensen die dus vastzitten... Ik wil niet zeggen dat je het Stockholm-syndroom regel kunt toepassen. Mensen die vastzitten, die raken elkaar gewend en aan elkaar gehecht. Maar dat speelt wel een rol. Die mensen zitten allemaal in dezelfde penibele situatie in afwachting van een berechting of midden in een berechting. En ja, het doet niet toe dat ze ooit vijanden van elkaar waren. Ze zitten allemaal in hetzelfde schaartje en dat verbroedert hoe koud het ook klinkt en het valt weer terug naar hoe het vroeger was. Tot half negen twee dingen van Omroep Max. Met Rijntjes. Reintjes. Ja, tot half negen praat ik met advocaat Misha Vladimirov. Tot voor korte advocaat bij het Joegoslavië-tribunaal. Um, u heeft daar onder andere Weile Milosevic bij gestaan. Hè, als Vriend van het Hof, omdat ja. hij geen advocaat wilde. U heeft toegezien of het recht goed is toegepast, om het maar even simpel te zeggen. Hij ja, kreeg een hartaanval, ja. uh, dus hij is ook helemaal niet berecht. Um, u bent ook voor die tijd ontslagen, omdat u tegen een journalist gezegd zou hebben... dat er genoeg bewijs was tegen Milosevic. Ja. Um, u heeft later gezegd: Ja, dan weet ik niet of ik dat nou precies zo gezegd heb. En ik heb het in iets andere bewoordingen gezegd dan die advocaat of dan die uh, journalist dat heeft opgeschreven. Ja. Maar in Elfen was het het einde voor u bij het Joegoslavië tribunaal. Absoluut. Wat ik heb gezegd, weet ik nog heel, heel erg goed. Ik heb gezegd: Wat er te dusver aan bewijs is aangevoerd, dat die moet je vergelijken met een schot Hagel. Um, ook al raakt één krulte hem en het doodt hem, dan is het effectief. En zo is het met deze bewijsvoering, hij zal veroordeeld worden. Ja, en nu denkt u, had ik dat maar niet gezegd? Nou, waarom? Aan de andere kant, het is de realiteit en soms is het goed dat je dat soort dingen zegt. En ik vond dat ik in een aparte rol zat, doordat ik niet de advocaat van Lossowitsch was. Ik had dus geen enkele verplichting ten opzichte van hem. Ik dien zijn belangen niet. Ik dien het recht. Ik zorg ervoor dat waar hij zelf niet juridische kennis had om dat te kunnen verwezenlijken, ik een waarborg was dat hij eerlijk berecht zou worden. Mm -hmm. En dat ik deze mening erop nahoud, was de realiteit van dat moment. En ja. dat het hem niet aanstond begrijp ik ook. Zou je het opnieuw zeggen? En dat hij bezwaar maakte en dat de rechter dacht... ja, waarom zou er ruzie maken? Einde. Ja. Uh, dat begreep, begreep ik ook. En achteraf kun je zeggen, het was niet diplomatiek. Nee. U kunt heel erg re re reëel zijn, hè, geloof ik, meneer Vladimir Hof. Dat moet je wel, net vak. Ja? Ja. ja. ja. Um, ze zeggen, heeft u dat trouwens geleerd of kon u dat altijd al? Ze zeggen dat ik het als kind al had. Um, ik ben jongste van drie broers. Misschien leer je het zo wel. Waarom dan? Nou, drie broers zijn al sterker en groter. En um, je moet ook soms de realiteit onder de ogen zien dat je iets wilt, maar niet kunt bereiken, omdat die andere twee groter en sterker zijn. Ja, en dan uh, proberen om daar niet gekwetst door te raken en een soort je gevoel een beetje buiten sluiten. Je moet er vrede mee hebben, anders word je alleen maar ongelukkig mensen. Ja, maar dat heeft u, dat is eigenlijk heel handig in uw vak volgens mij. Ja, dat dat maar het is doet. in het algemeen als mensen ook, ook handig. Om maar een heel totaal ander voorbeeld te gebruiken. Uh, ik stond op de zesde plaats voor D66 in de Eerste Kamer. En door een fout van een statenlid in Noord-Holland... raakte D66 die zesde ja, zetel kwijt. We weten het, ja. En dus raakte ik ook die zetel kwijt. Um, ik heb toen ook als milke reactie gehad. Dat vind ik buitengewoon gewoon jammer. Ik had er erg aan gewild. Maar aan de andere kant, ik maak niet druk om dingen die ik niet kan veranderen. En maakt u zich druk wel om dingen die u wel kan veranderen? Ja, waar, maak... kun, waar, waar kunnen we u woedend mee krijgen? Als ik uh, het gevoel heb dat ik uh, niet serieus word genomen. Als ik het gevoel heb dat belangen die ik behartig niet serieus genomen worden. Als ik het gevo gevoel heb dat mensen wel bewust oneerlijk zijn, onrechtvaardig handelen... En ik heb het gevoel dat ik er wat aan kan doen, dan maak ik me daar druk om. Ja. U wordt een van de drie beste advocaten van Nederland genoemd. Dat is complimentair. Dus. Ja, nou ja, ik las het, dus ja. ik ga ervan uit dat het waar is. Um, we hebben een compilatie gemaakt van een paar van uw optredens in de media. Ik kan me niet goed voorstellen dat je dit soort zaken behandelt zonder ter plekke geweest te zijn. Het is voor een advocaat, voor iemand zoals ik, die werkt in dit deel van het recht, de ultieme uitdaging om tegen de wind in te zeilen, om toch iets te doen wat onmogelijk lijkt. De vraag was altijd, halen we het of halen we het niet voordat hij dood is? Ja, en dat laatste ging over Mladic. En ja. uh, nou, die zit dus vast. Ja. Uh, we hebben het uitgebreid gehad over Mladic. Nu even nog andere uh, facetten van uw interessante vak als advocaat. Uh, we hoorden u zeggen, je moet echt ergens geweest zijn. Want anders kan je toch niet iemand goed verdedigen. Ja. Uh, Gold dat ook bijvoorbeeld voor Tadic, die u in de tijd heeft... Ja. Uh, bent u toen naar Bosnië toegegaan? Ik ben in totaal uh, minstens dertien keer in Bosnië geweest. Overigens samen met Ori, vaak. En... Ja, de, de, de voorzitter van het hof? Ja die toen ook advocaat was, kantoorgenoot. En we hebben echt alles onderzocht om met onze eigen ogen gezien te hebben... wat zich daar heeft afgespeeld. Omdat je toch meer overtuiging in je presentatie kunt leggen... als je weet wat het is, als je het hebt gezien. Voorbeeld. In het kamp uh, waar veel mensen, veel moslimmannen gedetineerd werden gehouden... Uh, was een wit huis, het kamp Omarska en het Witte Huis, zoals het werd genoemd... dat was een plaats waar veel moordpartijen hebben plaatsgevonden. En het was volstrekt onduidelijk hoe we de verklaringen moesten waarderen... van mensen die vanuit het centrale gedeelte van dat kamp... spraken over de gebeurtenissen in het Witte Huis. Was dat heel begrijpelijk omdat ze dat hadden gehoord van anderen... Wie er, en kortom zich zo'n beeld hadden gevormd... omdat de verklaringen zo uiteenliepen. Als je daar geweest bent, dan kan je vrij goed beoordelen... Van welke posities mensen dat zelf kunnen zien of van welke posities dat niet gezien kunnen hebben. En dus begrijp ik een wijs, het van anderen gehoord moeten hebben. En zo kun je selectie aanbrengen in bewijsmiddelen om die gewoon te wegen. En dat is, en dat is je vak. Ja. Is het zo dat stel, hè? Um, u zou de advocaat zijn van Mladic, u, u wordt het niet, u wil het niet eens. Nee. Stel. Ja. Hij gaat pleiten, is, is nou waarschijnlijk in elk ja. geval, uh, voor vrijspraak. Hij ja. gaat zeggen, ja, ik, ik was daar helemaal niet ja. in die bossen... waar die moslimmannen zijn vermoord. Ik was daar helemaal niet. Ik, ik heb het niet gedaan. Ik ben er niet verantwoordelijk voor. Kortom, een advocaat die gaat pleiten voor vrijspraak. Ja. Ja. Stel dat u de advocaat zou zijn en Bladiet zegt bij dat ene, die ene bijeenkomst... in die besloten ruimte met zijn advocaat, namelijk tegen u... Ik heb het wel gedaan, maar ik wil dat jij pleit voor vrijspraak. Ja, dat is een oud dilemma. Ik weet het, maar wat zou u dan doen? Doen wat hij wil, um, er zijn allemaal beperkingen. Je noemt dat het leer van de drie cirkels. Je moet alles doen wat je cliënt gedaan zou hebben... wat hij gedaan zou hebben als hij jouw kennis en kunde had. Dat is het beginpunt. Ja. En bij dat alles heb je beperkingen. Je mag niet treden buiten een cirkel die heet handel in strijd met de wet. Dat betekent gewoon Engels, je mag de rechter niet voorliegen. Je mag ook niet handelen in strijd met een binnencirkel. En die luidt, je mag niet handelen in strijd met de gedragsregels van je beroep. Niet manipuleren, oneerlijk zijn, bijvoorbeeld. En de binnencirkel, dat is een individuele cirkel. Dat noem ik je eigen opvattingen omtrent moraal en fatsoen. Het kan zijn dat je vindt, als iemand erover jou bekend dat je het niet met je ethiek en overeenstemming kunt brengen... om naar buiten hem te vertegenwoordigen alsof... Hij het niet gedaan. En daar heeft. doelde ik op. Ja, dat begrijp ik. En wat is dan uw antwoord? Sommigen kunnen dat wel, sommigen kunnen het Jij niet. En u? Ik, ik kan het wel. En waarom? Omdat ik de stelregel altijd heb gehanteerd. En dat is in principe onverschillig wat de aard van de delict is. Ik ben er niet bij geweest, de aanklager is er niet bij geweest. De rechter is er niet bij geweest. Wij sukkels moeten het allemaal doen met wat ons verteld wordt. En dat noemen we bewijs. Daar hou ik mij aan vast. De hamvraag is, als het te bewijs is, dan wordt hij veroordeeld. Daar heb ik allemaal vrede mee. Als het niet te bewijs is, kun je zoveel vinden wat je vindt. Kan hij zeggen mij wat hij zegt... Maar eerst is de vraag, is het bewezen? Dat ja, zijn maar misschien de regels is het, het wel helemaal niet waar wat hij zegt, bedoelt u ook. Dan is het nog steeds niet bewezen. Afgezien of het waar is of niet, de vraag is... Is er bewijs? Dat is, is nou het, eenmaal datgene dat, wat u doet, dat is uw vak. Ja, het enige waar het om draait is in de strafproces: is het te bewijzen. Is het bewezen? Waarom wilde u ooit advocaat worden? Ja, zo vak. Is dat um, zo? Ja, ik wilde eigenlijk geschiedenis studeren... <laughs> En wat moeite mee voor de klas staan, zag ik niet zo. Dus vervolgens ben ik recht gaan studeren. Want je begint met Romeins recht en oud recht. Vond ik eigenlijk wel veel leuker. En volgens ben ik als cultuur ingerold door een vriendje. En volgens ben ik toch voor de klas gaan staan. Zij het universiteit als hoogleraar. Maar niettemin uh, ja, ben ik er toevallig ingerold. En u heeft fantastische Russische roots een ja. adellijke route vanuit ja. Ja, die ja. Vladimir of... Nou, dat, hè, daar mag je mee, mee aankomen met die naam. Hebben we die nog iets van invloed gehad op uw... Uh... Ja en nee. Uh, toen ik uh, van die G4 hoorde of ik wilde doen en zei ja... heb ik wel gezegd, maar ik wil eerst met die man gesproken hebben... want misschien wil hij mij helemaal niet. Oké, okay, dan reis ik af naar Nuremberg waar hij toen zat. En uh, ik heb met hem gesproken... En ik merkte toen dat hij aangenaam verrast was omdat ik Vladimirov heette. En hij dacht dat ik ook iets met Servisch of zo van doen had. Dus hij vond het allemaal prima vanwege de naam. Ik heb hem duidelijk gemaakt dat ik een Nederlander met een Russische naam ben. En dat ik natuurlijk alle affiniteiten heb door mijn Slavische achtergrond. Maar dat ik er niks mee kan doen wat hem helpt. Nee. Dus het gaat om de vraag of ik kan wat hij wil. En dat heb ik met hem besproken. Na de hand heb ik bij die 13 bezoeken aan Bosnië, moet ik eerlijk bekennen... wel eens gecharmeerd bij balsturige mensen die niet deden wat ik wilde... en die dan weer te paaien met het feit dat mijn Russische grootmoeder... Uh, haar familienaam is Dragnevic. Dat is eigenlijk een verbastering, een verrustificatie van de Servische naam Draganovic. En uh, haar familie kwam ooit, en daar praten over 16 zoveel... Uit Servië. Dus ik liet wel eens doorschemeren dat ik ook Serviës bloed had. Dat was op dat moment heel functioneel en hield mij dan om gesloten deuren open te ja. krijgen. Kijk, toch slim, hè? Maar meer dan dat ja, heb ik eigenlijk nooit iets aan, aan gehad. Mag ik u hartelijk danken voor uw komst, Misha Graag Vladimirov, moet ik dus zeggen. Eigenlijk wel, ja. Ja. Voormalig advocaat bij het Joegoslavië Tribunaal. En we zullen zien hoe dat proces tegen Mladic zich ontwikkelt. Dank, nogmaals. Graag gedaan. Het is half negen geweest en uh, straks BNN Today met Willemijn Veenhoven. Onze gesprekken kunt u terugluisteren op onze site tweedingen.nl. En morgen zit hier Alice de Bruin. Willemijn, wat zijn de onderwerpen van jullie uitzending? Nou, dat is nogal verschillend. Dat gaat van... Um... Jan Mulder te gast om kwart voor tien eh, tot aan Frans Zandvoort. Die is eh, arts in Bremen en verantwoordelijk voor een afdeling waar eh, de ehec bacterie patiënten liggen. En dat zijn eh, heftige tafereelen die zich daar doen. Dat hoor je zo meteen. En nog veel meer, natuurlijk. Allemaal na het nieuws van half negen. Hier is Freddy van Tijn. Radio 1, het nos Journaal. Duitse gezondheidsautoriteiten tasten nog steeds in het duister over de bron van de besmetting met de EHEC-bacterie. Het is zelfs niet eens meer zeker dat komkommers de bron zijn, meldt het Duitse Robert Koch-instituut. Niet alleen de bron van de besmetting is nog een raadsel, maar ook waarom zoveel meer mensen er ziek van worden dan anders. Gezinnen met hoge inkomens moeten de kinderopvang voor hun eerste kind vanaf volgend jaar helemaal zelf gaan betalen. Het gaat om ouders met een gezamenlijk jaarinkomen van 130.000 euro of meer. De maatregel maakt deel uit van de bezuinigingen... die het kabinet gaat doorvoeren voor de kinderopvang. Vanaf volgend jaar gaan alle ouders die gebruik maken van kinderopvang... meer betalen. Lagere inkomens enkele tientjes meer, hogere tot honderden euro's. Het hoofd van het staatsoliebedrijf van Libië... heeft het regime van kolonel Gaddafi de rug toegekeerd. Op een persconferentie in Rome noemde Shock Ghanem... het geweld dat Gaddafi dagelijks tegen de opstandelingen gebruikt... ondraaglijk. En Ruud van Nistelrooy speelt volgend seizoen voor Malaga. De aanvaller komt over van Hamburger SV. Hij tekent bij Malaga een contract voor één seizoen... met een optie voor nog een jaar. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws op dit moment. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is woensdag 1 juni, bijna drie over half negen. Goedenavond. Anne, die is aan bed gebonden en haar moeder verzorgt haar. Ze hebben een uh, zogenoemd persoonsgebonden budget... en nu heeft het kabinet besloten daar flink op te gaan bezuinigen. Zometeen hoor je een portret van Anne. Jan Mulder is te gast rond kwart voor tien... over zijn opmerkelijke muzikale keuzes. En Frans Zandvoort is zometeen te gast. Arts in een ziekenhuis in Bremen. Hij heeft het waanzinnig druk. Hij is namelijk verantwoordelijk voor de afdeling... waar de patiënten liggen die ziek zijn geworden door die EHEC-bacterie. Zometeen spreek ik met hem. En documentairemaker Michiel van Erp die dook in de wereld van de stand-up comedy. En of dat lachen was? Nou, valt een beetje tegen. Dat hoor je zo meteen. En onze eigen Joris Kreugel die gaat vandaag naar een houderij. En dit naar aanleiding van een suffige tv-spot die ik regelmatig voorbij zie komen op televisie. Want uh, de branche knijpt hem omdat de politiek wil dat deze vorm van fokkerij stopt. Maar waarom? Want er worden toch ook nog een heleboel andere beesten geslacht in Nederland. Dat zou dan toch ook moeten stoppen? Ja... <laughs> Zometeen een overzicht natuurlijk van... Uh, uh, nee, oh jeetje, het, het heeft geen ranking meer. Nee. Toen deze Stop Het is al drie dagen die Ja. Kom op zeg. Sorry Luc. Ja. Luc, ik denk, met een update. Zometeen nieuws over de EHEC-bacterie natuurlijk. De verkiezing van de nieuwe FIFA-voorzitter. Oh, oh, oh, oh, oh, wie zou dat nou zijn geworden? <laughs> Verder de make-over plannen voor de afsluitdijk en een feestje voor Dierenpark Emmen. Zo, de leeuwen kunnen komen? Ja, alles is er klaar voor. De uh, deuren zijn uh, op slot, vlees ligt klaar. Dus we gaan de kisten ervoor plaatsen. Zometeen na 9 uur, Today's Topics. Dankjewel, Luc. Ja, en wat houdt onze interessante mensen zoal bezig? Um, vandaag te beginnen met PVV Tweede Kamerlid, Hero Brinkman. Volgende week gaan de ministers van de Defensie van de NAVO bij elkaar komen en praten over een verlenging van de missie in Libië. De defensie moet niet meer gaan investeren in een verlenging van de missie in Libië. Daar hebben ze gewoon geen geld voor. De defensie heeft nog 10 miljoen maar wil veel meer geld uitgeven. Daar gaan we vanavond middels een motie een stokje voor steken. En dan de schrijfster van onder andere het boek Phoenix Vrouwen, Naima Elbezas. Ik ben doodnerveus. Vanavond om 11 uur op Nederland 2 ben ik te zien in een documentaire profiel. Aan de ene kant vind ik dat iedereen kijkt. Aan de andere kant ben ik al zo dood voor reacties. Ik weet nu al dat ik zelf niet ga kijken. Het idee alleen om mezelf te tv te zien, maar ja. En dan twillerschrijver Thomas Ros. Die Mladic heeft eigenlijk behoorlijk geluk. Jarenlang ondergedoken in een weggewaaid Servisch dorp zonder riolering. Mag hij nou bij zijn vriend Karadjies heerlijk in het zonnetje in Scheveningen. Frisse zeewind, warme douche, nasje of hutspot. Af en toe een autoritje naar het Joegoslavië-tribunaal. En on top of that, TV West met live de wedstrijden van ADO Den Haag. In <laughs> Europa League tegen zijn clubpie Rodester Belgrado. En het allemaal gratis en voor niks. Niet slecht voor een massamoordenaar. Ja, het sportnieuws. Robert Meder, goedenavond. Goedenavond. Sepp Blatter is ook de komende vier jaar voorzitter van de FIFA. Surprise, surprise. De 75-jarige Zwitser is tijdens het congres van de Wereldvoetbalbond herkozen. Hij was de enige kandidaat. Tijdens een persconferentie kwam Blatter met een nieuwtje. En bijvoorbeeld die, die ik verwacht en die ook, die ook uh, In joueur, joueur de werkzaamheden waar we momenteel zijn, is de voormalige voetballer, groot voetballer en groot humanist Johan Cruyff. Ja, groot mens, voormalig groot voetballer Johan Cruyff is benaderd om toe te treden tot een uh, commissie die uh, de FIFA moet gaan hervormen. Dat uh, was niet... Uh, Wat zie je te lachen? Nee, ja, alleen leuk nieuws. Ja, ja. Uh, dat is het ook. Uh, <lacht> overigens is ook de voormalig minister van Buitenlandse Zaken van Amerika... Henry Kissinger gevraagd. We hebben het net even opgezocht. Die is 88, dus die gaat zich thuis voelen bij uh, de FIFA. <lacht> ja. Terug naar de verkiezing. Blatter had dus geen tegenkandidaten. Mohammed bin Hamam uit Qatar wilde de strijd wel aangaan... maar trok zich terug wegens beschuldigingen van corruptie aan zijn adres. De vicevoorzitter van de FIFA maakte de uitslag bekend. En de voten die de heer Blatter, 186, president Joseph Blatter. Blatter bijna dood is <laughs> dit. Daar moeten wij niet om lachen, die man doet gewoon heel goed zijn werk. Want hij zei dat Blatter 186 van de 203 stemmen kreeg... en bedankte vervolgens het congres voor hun vertrouwen. Mes chers amis, mes collègues du comité exécutif, Monsieur le Président d'honneur, je vous remercie de votre confiance. Et ensemble, nous ferons les prochaines quatre années et on réussira. Un peu de temps, mais beaucoup de courage, beaucoup d'énergie, beaucoup de confiance et la solidarité. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Merci. Vertrouwen tegemoet en bedankt iedereen voor het vertrouwen dat in hem is gesteld. Mm. Dan de tennis in Parijs. Werd op de banen van Roland Garros zowel bij de mannen als bij de vrouwen... de laatste twee kwartfinales gespeeld. Mark Brasser volgt voor onze toernooi, Mark. Yeah. Waar er nog... Uh, verrassingen vandaag? Nou ja, als er vrouwentennis is... dan zijn er bijna altijd verrassingen. Het vrouwtoernooi... is één grote verrassing. Nali won... van Victoria Azarenka. Nou ja, die zijn... aan elkaar gewaagd, dus dat kan. Maria... Sharapova won opvallend makkelijk met 6-0... en 6-3 van Andrea Petkovic. Ik had een spannendere partij verwacht. Dus dat is wel... nou ja, goed, verrassend. De partij... waar natuurlijk naar uit werd gekeken... de echte eerste grote confrontatie... op Roland Garros tussen Rafael Nadal... en Robin Söderling. Het werd een iets wat tegenvallende wedstrijd. Dat kwam omdat Nadal heel erg goed was... En niveau niet haalde. Vooral heel erg slecht serveerde. Uh, straight sets, drie sets. Dus voor Nadal hij dus door naar de halve finales. En daarin speelt hij tegen Andy Murray. Uh, verrassend ja, dat hij zijn partij uitgespeeld heeft. Hè. Zoals we weten speelt Andy Murray op Roland Garros met een ingescheurde enkelband. Uh, dik in de tape. Hij speelde tegen de Argentijn Juan Ignacio Chela. En Andy Murray won uh, vrij overtuigend in, in drie sets. Dus uh, we krijgen een Nadal-Murray in de halve finales. Goed, dat was het uh, bijna. Ik meld u nog even dat voetbalclub Erbis Roosendaal uit de eerste divisie uh, faillissement gaat aanvragen. Dient volgende week dinsdag. En zoals het er nu uitziet, maakt de club een doorstart in de hoofdklasse van de amateurs. Dat was het. Hoor, dankjewel. Dit is Radio 1. BNN Today. 17 doden in totaal, waarvan 16 in Duitsland. En in Duitse ziekenhuizen liggen honderden mensen... die besmet zijn met, de, met die mysterieuze EHEC-bacterie. En dat betekent dat artsen en verplegers over uren draaien. Frans Zandvoort is internist in een ziekenhuis in Bremen. En die is verantwoordelijk voor de afdeling... Um, waar die mensen met die bacterie liggen. Meneer Zandvoort, goedenavond. Goedenavond. Hoeveel patiënten heeft u op de afdeling? We hebben op dit moment uh, 29 patiënten bij ons in het ziekenhuis, waarvan 21 vrouwen. En zijn die er allemaal ernstig aan toe? We hebben acht op de intensive care, waarvan de zes uh, in een hele slechte toestand zijn die al langere tijd uh, aan de beademing zijn. Zo, dat klinkt uh, heel serieus. Dat wisten we natuurlijk al. En, en het einde is nog niet in zicht, hè? Nee, ik had, uh, we hebben tot nog toe de meeste uh, patiënten vanuit de richting Bremenhaven en uh, Koekshaven uh, gekregen, wat mm -hmm. uh, direct noorden van Bremen is. Ik heb vanochtend daar uh, met het lokale ziekenhuis gebeld en die zeiden dat ze de indruk hadden dat het minder werd. Dus uh, we haalden al een beetje adem en vanmiddag hebben we plotseling uh, twee, twee patiënten uh, meer uit een westelijke richting gekregen. Ook, uh, ook bijvoorbeeld een jonge man uh, van, van 17. Mm -hmm. En we hebben vier andere patiënten hebben we af moeten zeggen. omdat we gewoon geen capaciteit meer hebben. Ja, ja. Um, nou, horen wij verhalen in Nederland over, over artsen die overuren draaien. over overvolle ziekenhuizen. Nou, heb ik u nog nooit gehoord. maar u klinkt ook alsof u het ongelooflijk druk heeft. U klinkt moe. Hoe, dat, hoe, hoe is de situatie bij u? Ja, dat uh, is juist. Uh, het zou prettig zijn als het een beetje minder zou worden, maar daarna ziet het niet uit. In wezen vangen we het uh, op doordat eigenlijk alle, alle medewerkers in plaats van de normale 8 uur, 12 uur, 14 uur of 16 uur uh, werken per dag. Mm -hmm. En we beginnen om 6 uur in plaats van uh, om, om 8 uur. Uh, de firma die de apparaten levert waarmee we de plasmaverrezen doen, dat is die behandeling die die patiënten nodig hebben, die heeft uh, op hele korte termijn... Uh, ...ons twee extra apparaten kunnen leveren en vannacht om half drie hebben we nog drie extra uh, diluze uh, machines gekregen. Ja, maar hoe gaat het eraan toe bij u op de afdeling? Hoe, hoe, zijn, hoe gaat het met de artsen en, en de verpleegsters ook? Ja, het is eigenlijk zo dat we weinig tijd hebben om erover na te denken. Het is niet zo dat je maar even rustig kunt gaan zitten en dat je kunt gaan denken... ...gutjes uh, beginnen een beetje moe te worden. Nee. Het gaat eigenlijk door... En op een gegeven moment dan, dan, dan komen ergens vandaan nieuwe mensen... Uh, of er komt een nieuwe ploeg. En dan, en dan gaan er een paar weg. Uh, de anderen blijven langer. Dat gaat eigenlijk allemaal heel, heel glijdend in elkaar over. En hoe is de sfeer bij u op de afdeling? Uh, de sfeer... Er is een flinke spanning. Um, vooral omdat we niet zo goed begrijpen uh, wat er gebeurt. Wat we zien, dat zijn uh, ja, eigenlijk uh, vaak... Vaak jonge patiënten die een ernstige ziekte hebben die eigenlijk vrijwel, niet, uh, die eigenlijk vrijwel uh, niet voorkomt. En daarvan zoveel dat we eigenlijk aan de grenzen van onze uh, verzorgingsmogelijkheden komen. En wat u voordien ook al gezegd heb, heb, heeft, hmm. we hebben niet het gevoel uh, dat het uh, minder wordt. Nee, dat lijkt me voor een arts, voor een internist... Dat is bijna natuurlijk niet te bevatten, want u weet niet waar het vandaan komt. Dus u maakt zich daar neem ik aan ook heel erg zorgen over hoe dit nou verder gaat. Dat is juist. Uh, we weten hoe we deze bacteriën binnenkrijgen, namelijk via onze mond. Maar waarmee en waarop, dat is uh, een, van de vragen, een van de vele vragen die nog niemand uh, heeft ja. kunnen beantwoorden. Maar als, als, u, als, u, als u kijkt naar, ons... naar de toekomst, denkt Sorry? u dan, nou als u nou verder nog kijkt, de volgende week, over twee weken... Um, hoe gaat dit verder, denkt u? Um, eigenlijk hopen we dat het eindelijk eens ophoudt. Eigenlijk moet het op een gegeven moment ophouden. Ergens uh, moeten deze bacteriën zijn uh, en op een gegeven moment moet dat ophouden. Um, alleen duurt het al een stuk langer uh, als wij uh, voor, voor mogelijk uh, nou. hebben gehouden. Nou, er zijn ook al um, over mensen over patiënten overleden hè, in uw ziekenhuis? Twee, ja, twee, bij mij ik? Uh, zijn er twee overleden... waarbij één vrouw van, uh, van, van 24 jaar oud. Ja. Nou maakt u dat natuurlijk wel vaker mee, dat patiënten overlijden. Maar dit is zo, ja, gezonde mensen overlijden hieraan. Doet dat nog iets met u? Dat is juist. Uh, het zijn eigenlijk mensen die volkomen gezond zijn... Uh, en die dan plotseling uh, deze zware ziekte krijgen... Um, goed, de andere kant is wel zo, we hebben weinig tijd om erover na te denken. Um, het is zo dat we eigenlijk steeds, uh, steeds een nieuwe patiënten krijgen. Um, Echter over nadenken wat er nou is gebeurd. Dat zullen we waarschijnlijk eerst allemaal uh, samen gaan doen uh, als het een beetje rustiger wordt. Ja, en dat kan dan wel even duren. Ik vrees van wel ja. dat ziet het op dit moment naar uit. Sterkte En uh, uh, nou, hou het vol. Het goede werk, zou ik zeggen. Prima, hartstikke Dan dank u wel. Een ziekenhuis in Bremen. Dit is Radio 1. BNN Today. Een documentaire over stand-up comedy. Nou, dan denk je al gauw aan een uur lang uh, lachen, gieren, brullen. Maar nee, de documentaire De Rob of De Ronder van Michiel van Erp... is nou niet een heel erg grappige documentaire geworden. De documentaire volgt vier opkomende talenten van Comedy Train... in hun zoektocht naar een succes. En Comedy Train, dat kent iedereen wel. Dat is die Amsterdamse club van comedians en cabaretiers. En daar horen namen bij, zoals Theo Maassen, Raoul Heertje... Jan-Jaap van der Waal, Najib Amhali. En heel veel anderen. Een van die anderen is René van Meurs. Um, een van de talenten die wordt gevolgd... zit sinds 2008 bij Comedy Train en dus te zien in die film... René, goedenavond. Dankjewel, dankjewel. En de maker van het documentaire, Michiel van Erp is hier ook. Michiel, goedenavond. Hallo. Natuurlijk bekend van uh, Pretpark Nederland, file, Beatrix, majesteit. Ja, de, ik zeg net van het is niet. Het, het is geen grappige documentaire. Er zitten absoluut wel stukken in om te lachen. Maar ik dacht, toen, voordat ik me ging kijken, dat wordt alleen maar lachen. Waarom is dat niet geworden? Omdat uh, um, um, ik helemaal, als je, daar, als je in toen bent en je bent niet. Ja, ik ben natuurlijk Dat is een de, een de comedy trainer op te de toch? Ik werd zelf, was eigenlijk veel meer gefascineerd door de zenuwen en de spanningen van, van de komieken, zeg maar achter in de zaal, dan daar was ik eigenlijk meer door gefascineerd dan door wat er uiteindelijk op het podium gebeurt. Dus toen dacht ik, misschien zit daar dan ook wel een film in. Ja, de film gaat natuurlijk over euh, achter de schermen. Ja. Wat gebeurt er in de voorbereiding, ja. het schrijven, het evalueren. Uh, het is heel naakt aan jullie te zien. Ja, dat klopt. Ja, eigenlijk veel naakter dan ik had gehoopt dat we erin zouden <lacht> zitten. <lacht> ja, wat, wat zag je terug waarvan je dacht: uh, ik weet niet of dit erin had moeten? Nee, er zat, er zat helemaal niets in wat ik, uh, wat ik er niet in had willen hebben. Het is, um, het is alleen gewoon heel confronterend. Als je dit. oh ja, zo, zo werk ik inderdaad, zo, zo gaat dit nu. Even een stukje van het confronterende: ja. uh, een fragmentje, namelijk dat het hard werk is en heel serieus. Hè. Het zeggen: het is, het is een baan, dat blijkt wel. En na afloop van de shows worden jullie dan geëvalueerd? Ja, wij evalueren altijd in de kantine ja. van het Hilton. Meteen na de optredens. Nou, dit is een stukje dat jij wordt geëvalueerd door een rolheertje. Gefileerd. Is ik voel niet dat jij er dan mee zit. Weet je, ja. Ik voel alleen maar dat jij heel goed weet wat je aan het doen bent. En ja. dat het werkt als een gek, hoor. Dus, alleen, ik voel niet... Ik denk, jezus, die... Uh... Nou, het... Is dat er een rapportje te fijn <laughs> Ja, ja, nou, dat... Ja. Ja. ja, dat gaat zo nog even door. En hij zegt maar, van, ik vind je wel goed, maar ik voel het niet. Het lijkt wel of het je geen flikker interesseert. Dat, dat kwam op mij heel hard over. Uh, op mij ook, dat, uh, dat klopt. Maar dat is, uh, dat is echt precies hoe, hoe Comedy Train werkt. Want dat is, uh, eigenlijk ben je als uh, comedian ben je een producent en uh, product tegelijkertijd. En uh, je staat op het podium uh, te spelen. En je, het kan eigenlijk twee kanten op. Of je kan spelen voor heel veel en heel hard lach. Of je kan uh, echt vertellen waar je mee zit en wat je, wat je probleem is en wat jou uh, het moeilijk maakt. En uh, dit was een avond die uh, ging heel goed. Ik had uh, heel veel lach en het ging allemaal perfect. En, maar dan denk um, je toch, ja, daar gaat het toch om. Ik ben toch comedian. Er moet nou, gelachen worden, er wordt gelachen. En ja, dan nou, loopt hij nog de zeurenrol heertje. Nou, het, is, het is geen zeur. Hè? Het is altijd opbouwende kritiek. Hoe, hoe hard het ook mag lijken. Er zit altijd heel veel uh, onderlinge liefde in. En het is eigenlijk alleen maar bedoeld om je beter te maken. Wat ik zo heftig vond aan die documentaire, je ziet ook uh, Henry van Loon. En uh, nou ja, over, over jou, en die, die zegt op een gegeven moment: ja, kut. En uh, waar doe ik het voor? En het is als je als het goed gaat, heb je het natuurlijk helemaal jezelf te danken. Als het slecht gaat ook. En het is super persoonlijk, de kritiek. Ja. Ik vroeg me echt af, en toe toen jullie bezig zijn: waarom wil je dit? Waarom wil je daar staan? Ja, dat is uh, een hele goede vraag. En dat is er ook dat is er ook niet één die je zo met één antwoord kan beantwoorden, omdat er zit. Uh, het is een zoektocht naar, naar bevestiging. Het is uh, een zoektocht naar aandacht. Maar, maar ook het idee dat je daar moet staan. Je, uh, sommige mensen weten ik ben heel handig met auto's. Ik moet dat doen. Ik kan daar zoveel mensen mee helpen. Nou, wij zijn heel handig met taal en, en grapjes. En voelen we moeten dit kwijt. Maar voel jij dat persoonlijk van ik moet daar, ik moet op een podium. Anders ben ik ongelukkig. Ik ben uh, sowieso ongelukkig buiten een podium. He? Ja? Ja, dat is, uh, uh, en, en zodra je op het podium staat, is dat weg. Dan, Want dan, dan ben je belangrijk als je op een podium staat? Nou, niet, niet eens zozeer belangrijk, maar dan heb ik controle. Dan weet ik dat uh, als ik dit zeg, dan gaat er in de zaal dit gebeuren. En als ik dat zeg, dan gaat het die kant op. En um, je hebt dan een soort touwtjes in handen van de 150 mensen in een zaal. En daar kan je mee spelen. En in je gewone leven heb je die touwtjes nee, nee, nee, niet in handen. In, nee, in de gewone leven worden de touwtjes uh, voor mij aangetrokken. <laughs> ja. Dus het is eigenlijk gebrek aan controle in je gewone leven. En ja, en die, dat dan die, willen compenseren of zo. Dat is, dat is één van de dingen, denk ik. En, uh, en dat gewoon heel graag uh, willen doen en voelen dat dat moet. Dus het is een gevoelsding, denk ik. Je bent nog een talent en je bent nog niet zo lang daarbij. Ja. Um. ja. Ik weet niet wat de toekomst mij gaat brengen. Maar, maar tot die tijd wil ik het heel graag doen. En ik wil in ieder geval kunnen zeggen dat ik het gedaan heb. En, en dan zien we wel wat er uitkomt. Michiel, jij had, uh, wij vroegen, een bijzonder fragment uh, uit te kiezen, uit je eigen film. Uh, toen koos je dit fragment waarin uh, een andere comedian, Martijn de Koning, in de finale van het Camerettenfestival staat en helemaal niets wint. Ik, had, ik moet wel echt zeggen, ik hoop op minst persoonlijkheidsprijs verwacht of zo. Maar dit is wel echt, dit is wel echt super ernstig. Uh, dit, maar dit is echt Michiel van er dit is echt ernstig hoor. En het meisje die persoonlijkheidsprijs vond, die zat er vroeger bij de comedy train. Ja, die is weggestuurd. Uh, uh. Oh jezus. Hier ga ik echt, uh, dit gaat echt zeker een maand duren of zo. Ja, waarom dit stukje? Nou, omdat ik het heel uh, uh, intiem vond. Weet je, hij, um, die uh, die, comedians, die zijn al heel erg uh, zichzelf onder controle aan te houden. Dus voor mij als maker is dat best wel ingewikkeld om daar dicht bij te komen. Maar met Martijn was dat eerlijk keer minder een probleem. Mm. En jij ja, had natuurlijk dit was natuurlijk een heel belangrijk moment voor hem. En hij had echt gehoopt dat hij iets zou winnen. En gedacht ook geloof ik wel. Nou, eerlijk gezegd, had ik het ook gedacht mm. dat dat het wel zou lukken. Dat was eigenlijk wel een reden waarom ik daar voor de film op ingezet had. En uh, toen dat niet gebeurde en dat je dan ja uh, wat hij in het film ook zegt dat het kostte me maand om daar overheen te komen. Ik weet ook niet, ik weet ook niet of je er nu al eigenlijk overheen gekomen <lacht> Want, is. Wanneer was dit? Nou, dat is toch al, denk ik, een maand of vijf geleden, denk okay. ik. Oké, ja. nog steeds... Uh... Maar je zei net, ze zijn moeilijk om, te, om doorheen te prikken, om echt tot... Nou ja, kijk, een, een, een, die, de, de, die levende die komen erin, ze proberen altijd ook tegenover elkaar heel gevat te zijn. En ook tegenover mij. En ik probeer juist een beetje die andere kant... Vanuit die andere kansen te benaderen. Ja. Dat is best wel ingewikkeld om dat voor elkaar te krijgen. Is je dat wel gelukt? Ik vind het in, in een film in ieder geval heel gelukt is. Maar had, we hebben heel veel uh, comedies gesproken. En daarover wogen. Zouden we het wel doen, zouden we het niet doen? En uiteindelijk zijn deze er uiteindelijk in de film terechtgekomen. Uh, een van de comedies die je volgt, dat is uh, Floor van der Wal. Ja. Een meisje. En die is uh, om het leven gekomen, twee maanden geleden. Ja, bij een auto-ongeluk. een auto, bij een auto uh, Dat zit niet in de film. Nee. Nee. Dat heb je, want je was nog aan het draaien toen, maar dat heb je bewust niet zo gemaakt. Nou, ik vond het eerlijk gezegd, uh, ja, dat is best wel ingewikkeld. Want het ging mij ook heel erg aan het hart. Ik vond het echt verschrikkelijk. En ja, ik had het hier ik het best wel goed had leren kennen. En, uh, maar ik heb heel lang zitten overwegen of het nou wel in de film moest. Maar toen dacht ik, ja, het heeft eigenlijk niks met het onderwerp te maken. Het gaat over de achterkant van het... Van het van, van, van de comedy trainer en van het comedian zijn. En denk, waarom zou je dan in één keer dat er iemand sterft in een ongeval... dan draait die hele film een andere kant op. Gaat en het heeft... daarover? Ja, en, en in die film zit zij eigenlijk heel mooi. Want het is precies in haar jaar dat ze uh, aspirant lid is. En ze wordt op het einde aangenomen. En, uh, en we dragen op het einde de film aan haar op. Dat leek mij eerlijk gezegd het zuiverst. Ik vond hem uh, mooi. Zeker de moeite waar. Komen Dankjewel. de zondagavond vijf voor half elf, zou ik specifiek zeggen, vijf voor half elf... Op Nederland 3. Dankjewel. Michiel van Erpen en René van Meurs. Graag gedaan. Zometeen DJ en de professoren. Maar eerste dag van Joris Kreugel. Ik weet niet of jullie de reclamespots op televisie hebben gezien... van een netshouderij waar onder andere een eigenaar aan een tafeltje zit... die vertelt dat zijn branche onder vuur ligt. Het is echt waar. Een te suffige reclame voor woorden... Maar voor mij toch eens een keer een reden om langs te gaan bij een netzenhouder... hier in Zeewolde, de 23-jarige Arnold Stijn, die er eentje heeft. Want ondanks de suffige reclame waar Arnold ook een rolletje in speelt... snap ik de branche wel waarom ze een campagne zijn gestart. Want ze voeren strijd tegen Den Haag... omdat de politiek wil dat alle netzenhouders er voor 2024 mee stoppen. En ze willen wel stoppen, maar dan willen ze wel financiële compensatie. Maar Den Haag zegt dat de branche de tijd krijgt om gewoon iets anders te gaan doen. En dat is natuurlijk goed bedacht, want het scheelt een hoop geld... namelijk 1 miljard, dat de branche wil hebben als compensatie. Maar stel je voor dat je een mega-investering hebt gedaan... of dat het je oude dag is, dan ben je toch eigenlijk best wel de sigaar. En natuurlijk, het is allemaal zielig de beestjes. Zoals de netsen, die worden gefokt bijvoorbeeld voor de bontjes op jassen. Maar waarom deze branche wel en waarom niet... Eh, bijvoorbeeld het stopzetten van het slachten van kippen, schapen, varkens of koeien? Of heb ik het mis... En ik denk dat bijna alle politici, ook al bijvoorbeeld een paar leren schoentjes, een stoel of een jas, net als bijna iedere Nederlander, in het bezit heeft. Of uh, loopt ze allemaal op plastic in Den Haag? Dat zal natuurlijk ook kunnen. Slaat het allemaal niet een beetje door en hebben we dan niet boter op ons hoofd? Een netje hier in een hokje en uh, voor me staat de 23-jarige Arnold Stijn. En er zitten hier 9000 nertsen. En jij zit ook in de reclame, hè? Ja, dat klopt. Ik vind hem heel suffig. Nou kijk, wij maken geen... Uh... Geen promotiefilmpje, wij willen gewoon heel duidelijk uh, tegen de burgers in Nederland... Uh, onze boodschap duidelijk maken dat je een sector niet om zeep kan helpen. En waarom de ene sector wel en de ander niet? Ja. Dat snap ik niet. Ja, waarom wel uh, leren schoenen en vlees eten? En waarom dus uh, niet dat bond? Voor het beest maakt het niet uit. Want ze hebben het goed hier? Absoluut. En de hokjes uh, zitten nog een heleboel kleintjes in, maar die zijn toch uh, redelijk groot. Het is niet uh, dat je ja. zich van, uh, ze kunnen erin bewegen... Ja zeker, ze hebben voldoende bewegingsruimte en uh, het is allemaal onderzocht dat de dieren voldoende kunnen bewegen en voldoende ruimte hebben om zich te kunnen ontwikkelen. En waar ligt de kritiek? Op het ethische vlak. Men vindt het niet ethisch dat dieren gehouden worden voor hun bond. Uh, het maakt niet uit waarvoor je een dier houdt als je het maar goed verzorgt. En dan 2024, dan zou het eventueel kunnen betekenen dat jullie zouden moeten stoppen, maar wat zou dat voor jou betekenen? Ja, dat kan ik op dit moment gewoon nog niet overzien. Ik denk er dus, wel ja, over na, lijkt me. Ja, zeker. De schade is gewoon niet, niet, niet, uh, niet in te schatten. Ik, kijk, in mijn geval, uh, ik heb hier ook een bank natuurlijk die de, die de boel moet financieren. En wanneer die niet terugbetaalt, dus zal ik de rest van mijn leven daarvoor kunnen werken. Hier in Nederland voldoen jullie aan alle eisen. Maar hoe zit dat eigenlijk in het buitenland? Want ja, stel dat het allemaal ophoudt, de netse fokkerij, dat blijft gewoon doorgaan. Wat is het verschil dan, zeg maar, als je dan hier in Nederland kijkt in andere landen? Nou, wij, wij hebben allerhande regels waar we aan moeten voldoen. Aan verzorging, aan huisvesting, aan een aan aantal dieren die in een hok mogen zitten. En in andere landen zijn die er niet. Daar wordt maar gewoon uh, wat gedaan eigenlijk. En dat is gewoon niet verantwoord. Ik heb geen flauw idee van uh, of het straks uh, eindeoefening is of niet. Nee, we gaan gewoon door. En anders moet het betaald worden. Kijk, je kunt niet iemand zomaar op straat zetten. Dat gaat niet. Dat kan nergens. Geleden toen speelde er nog niks en... Uh, ja, zeker met de afspraken die ze met een sector maken, mag je ervan uitgaan dat de overheid ze woord houdt en de sector dan ook met rust laat. Aan de ene kant mogen we wel op leren schoentjes lopen of een leren jas aan, maar als het een bondje is en als het om nets gaat, dan gaat het in één keer te ver. Er wordt gewoon met twee maten gemeten. En dat vind ik heel verkeerd. Joris Kruijgel hoorde je... Ja, het is weer eens wat anders dan in de collegezaal staan. Tien hoogleraren van de Radboud Universiteit Nijmegen... die staan vanavond in poppodium Doornroosje achter de draaitafels. De opbrengst gaat naar een goed doel. En Roy Kessels is hoogleraar psychologie... en een van die mensen die daar zo meteen gaat draaien. Meneer Kessels, goedenavond. Goedenavond. Wat voor muziek wordt het? Ja, nou, ik uh, ga draaien zeg maar, van uh, deze tijd. En dat is... Uh, ik heb uh, wat nummers gekozen van Dead Mouse en wat... Uh, zo, hip hoor. Uh, ja. <laughs> ja, ik denk ik ga geen belege hoogleraar muziek doen, maar iets van u. En kunt u nou iets van uw skills als hoogleraar, neemt u dat mee van de collegebanken daar hop naar op het podium? Ja, nou als, als hoogleraar voor de collegezaal weet je natuurlijk hoe je zo'n uh, groep uh, uh, mee moet krijgen. En ik hoop eigenlijk uh, dat dat vanavond ook gaat lukken. Ja, en hoe dan? Uh, nou, Leuke muziek, hè? Dansbaar en ja. uh, makkelijk uh, in het gehoor. En uh, ja, het is wel een goed doel. Dus ik hoop dat uh, iedereen. Uh, ja, en staat er ja, dan al, Gaat u dan ook net zoals Chesto Die staat altijd zo met zijn armen boven zijn hoofd. En een, een ja, beetje dat te niet. lachen. Dat ligt aan. Het ligt eraan. Als het, zeg maar, de sfeer er goed in zit, dan uh, kan ik verder en ja. <laughs> ja. Hop, pilletje erin. Nou dat niet. Nou oh, dat niet. Nee. Wat, nee. Is, wat is het goede doel even kort, want dat is. Het goede doel is het onderzoeks- en klinisch centrum voor jongeren met kanker van de UMC Centraal Kijk, dat lijkt me een heel goed doel. Mensen kunnen er nog naartoe naar Doornroosje in Nijmegen. Er zijn nog twintig kaartjes. Kijk, snel zijn. Precies. Dead mouse, wat dat wordt uw openingsplaats? Eh, ik denk het wel. Goed, dankjewel, u wel, succes, royale okay. kessels. Dag, hoor. B M N -E.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 Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Een razende zoektocht naar zijn zoon. Een spannende race tegen de klok. Hypnose. De bloedstollende misdaadthriller van Lars Kepler. Nu 595. Alleen in de Libris boekhandel. Libris boeken. Heel veel boeken. Als directeur vind ik het belangrijk om verantwoord te ondernemen.